...de Vries met het NOS Journaal. Alle inwoners van een dorp in België moeten hun huis uit vanwege een grote brand. Het gaat om West-Rosebeke in de buurt van Yper. Bij een bedrijf in Diepvriesgroenten brak vannacht brand uit. Het gaat gepaard met grote rookwolken. Omdat de rook nog uren over het dorp blijft hangen... is alle 3000 inwoners opgeroepen om hun huis zo snel mogelijk te verlaten... Ook een verzorgingshuis wordt ontruimd, meldt de VRT. Er is elders opvang geregeld. Bij een ongeluk op de A20 bij Vlaardingen... is vanochtend een automobilist om het leven gekomen. De 29-jarige man zat alleen in de auto. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de snelweg. Wat er mis is gegaan, is onduidelijk. De regionale omroep Rijnmond meldt dat de bestuurder van de auto... tientallen meters naast het voertuig is gevonden... Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Het is nog onbekend hoe het met de mensen gaat... die gisteren zwaar gewond raakten bij een busongeluk in Duitsland. Een bus met Nederlandse senioren raakte gisteren van de weg in Neder-Saxen. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn zwaar gewond. Vandaag is ook in het noorden van het land de zomervakantie officieel begonnen. Steeds meer Nederlanders gaan op vakantie in eigen land volgens de ANWB... Maar vanaf volgend jaar kan dat duurder worden. Dat komt door de stijging van btw op overnachtingen. Het demissionaire kabinet wil die regel vanaf januari laten ingaan... om zo ruim 1 miljard euro per jaar meer binnen te krijgen. Recreatieondernemers zijn bang dat mensen korter zullen overnachten... of naar het buitenland zullen gaan. Ze vragen politici om de verhoging van tafel te vegen.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, we zijn er weer uh, bijna vijf over tien... hier uh, bij, uh, aan de Tolweg bij uh, Radio ZFM. Goedemorgen allemaal. Uh, ik zal even uitleggen... mijn naam is Gerl want Ik zal even uitleggen wat er allemaal uh, te horen valt... in de komende twee uur. In het eerste uur hebben we een uh, gesprek... Uh, telefonisch met uh, Diana Witter Wanders. En zij heeft een hondentrimsalon... en een hondenwasstraat in, uh, in, in, uh, in, in Zandvoort Noord. Uh, trouwens, de... de, de Techniek doet uh, Marja. Goedemorgen, Marja. Goedemorgen, Ger. En Marja uh, heeft natuurlijk ook de muziek uitgezocht. En, uh, het komt helemaal goed. Ja. Uh, daarna hebben we een telefoongesprek met Geert Polmans... Uh, over de nieuwe Game State... de Game... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe hij hem uitspreekt. Jij wel? Ge game -sta State... Game State, ja. Game State. Ja, die, opent het, uh, die heeft het grootste Nederlandse vestiging... van het voormalige circus Zandvoort geopend. En uh, ja, daar kan je een heleboel leuke dingen doen. Uh, 24. Uh, 2000 vierkante meter. Met de grootste en enige en, en eigen bioscoop in Zandvoort. Nou, helemaal leuk. Daarna hebben we een, uh, een verslag van uh, uh, Haarlem 105... van burgemeester Molenberg die uh, geïnterviewd is. En die blikt terug op de afgelopen jaren in Zandvoort. Over het afgelopen jaar... En, uh, en het tweede uur hebben we wethouder Jan-Jaap de Kloet... heb ik gesproken over de aankoop van het casino en over het nieuwe raadhuis. Uh, daarna heb ik hem ook nog gesproken over het ambitieuze meerjaren... Vergroening van het dorp. Nou, dat gaat de goede kant op. Uh, daarna hebben we uh, Henk Gijst uh, aan de telefoon. Die is van het ABC in Haarlem. En ABC in Haarlem is uh, een soort expositie over uh, het panorama van Zandvoort. Nou, dat lijkt me uh, allerzins heel erg gezellig uh, om, om mee te beginnen. Uh, uit, uiteraard beginnen we natuurlijk met een stukje muziek van, van uh, Marja. Marja, wat hebben we? Holy uh, bully for Sam en de Chef. Holy bully, bully Ach, <laughs> wat wil je nog meer? Kom okay. maar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Attention. Bully, bully, uh, Sam de Shem en de Faro's. We kennen hem nog wel als we wat ouder zijn. En, uh, ja, aan de telefoon uh, Diana Witte. Diana, goedemorgen. Een goede goedemorgen. Als het goed is, is jouw trimsalon zojuist al uh, uh, 14 minuten geopend. <laughs> ja, zoiets, ja. <laughs> hey, hoor, vertel eens even, wat is, uh, wat is de trimsalon uh, uh, uh, uh, van plan? Simpson Beach Dogs die is van plan om uh, gewoon uh, lekker de honden in de watten te kunnen leggen. Uh, in alle rust te kunnen trimmen, alle voorkomende behandelingen. Maar ook zeker ook niet te vergeten de uh, mensen die zelf hun hond kunnen komen wassen. Hoe werkt Hoe gaat het in zijn werk? Nou, ik heb, uh, bij mijn entree heb ik een, een hondenwasbad staan. En uh, daar staan shampoos, handdoeken en uh, alles bij elkaar. En daar kunnen mensen binnenkomen op afspraak, het liefst, uh, of tijdens mijn openingstijden gewoon even langskomen. En dan uh, kunnen ze hun hond zelf lekker wassen en drogen. shampoo's zijn er voor elke vacht of elke type hond uh, aanwezig. Nou, en dan uh, kunnen ze dat gewoon lekker uh, allemaal gebruiken. Nou, dat is leuk. En als de andere klanten zijn van, nou ik wil het niet zelf doen, maar jij mag het doen, dan kunnen ze daarvoor een afspraak maken. Zijn, zijn er meer in uh, dit soort dingen in Nederland? Uh, ja, er zijn heel veel trimsalons en er zijn ook enkele salons inderdaad, die ook een wasstraat aanbieden. Uh, er zijn wat grote tuincentra die ook uh, een wasstraat aanbieden. Maar ik denk dat het hier in de regio uh, de eerste is. Ja, nou, wij, wij, wij, ik heb een, een labradoedel. En uh, ja, wij komen uh, absoluut een keer uh, bij je langs. Nou, dat is hartstikke leuk. En zijn, heb je nog special, specialiteiten in het knippen van, uh, van honden? Want ik, ik neem aan dat een laberdoedel anders uh, geknipt moet worden dan een, uh, een tackle. Ja, nou zeker ja. Een tackle wordt meestal niet eens geknipt. Oh. Dat, dat kan. En uh, alles wordt gewoon naar rasstandaard geknipt, tenzij iemand het anders wil uiteraard. Zoals heel veel chichus die uh, horen lang haar te hebben met een staartje op hun hoofd. Maar heel veel mensen willen hem gewoon lekker kort. Mm -hmm. Dus ja, dat, het, het kan allemaal. Maar in principe alles in overleg met de klant uh, naar wens. Uh, mijn specialiteit is wel omdat ik zelf twee jaar geleden een chouchou heb geadopteerd uh, hier uit het uh, asiel... Uh, is het ontwollen van uh, de grote Polon en uh, de, de, ja, de Keesachtige. Oké. Okay. Hey, uh, uh, zijn er al mensen bij je? Uh, ja, uh, er is hier uh, toevallig komt er net één uh, dame aanwandelen. Met een hond? Met een hond? <laughs> ja, dat is leuk. Want ik heb begrepen, tussen 12 en uh, uh, 2 is Sabrina Vermeulen, uh, de, de hondenfotograaf uh, aanwezig om prachtige foto's van je hond te maken. Yep. Dat is leuk. Ja, leuk hè? ja ja Ik heb haar bereid gevonden om nog even langs te komen. Dus dat is uh, ook voor de mensen die met een hond komen... gewoon heel erg leuk om nog even te zien misschien. En voor, zolang de voorraad strekt, is er een uh, leuke honden -goody bag Uiteraard. Wat, wat, zit wat zit erin? Wat zit erin? Ja, dan moet ik dat nu gaan verklappen. Ja, heel graag. <laughs> nou, lekkere dingetjes en handige dingetjes voor de hond. En ook nog wat voor de mens. Ja, en, en Beach Dog is toch ook in de, in de Kerkstraat? Nee, dat is Doggy at the Beach. Ah, dat is Doggy at the Beach. Ja. Ben je niet bang dat de mensen daar... Uh, ze, ze, dat, dat ze het verkeerde adres uh, uh, opzoeken? Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Nee, nee. Ik heb uh, ook al uh, met de dame in kwestie contact gehad... en uh, misschien is, zit er ook wel een leuke samenwerking in voor ons. Kijk, dat is, uh, dat is goed, zo wordt het ook. En waar nee, zitten jullie precies? Uh, wij zitten op de Kochstraat nummer 19 in Zandvoort Noord... en dat is tussen uh, autobedrijf Zandvoort en de FOMA in, zeg ik altijd. Oké, okay, ja, daar... De uh... autobruist-antwoord is van mijn man, dus dat is heel makkelijk voor mij. Heel okay. veel mensen kennen dat wel. <laughs> hey, en, en uh, nou ja, uh, als, hoe, hoeveel, hoeveel honden kan je hebben? Uh, ik kan er nog wel een x-aantal hebben hoor, zeker. Maar ik, uh, ik werk sowieso per dag één op één. Dus één hond per keer, zodat ik elke hond gewoon in alle rust kan behandelen. Uh, en hoe lang duurt het? Als iemand zelf twee hondjes heeft, dan kunnen ze tegelijk komen. Maar... Uh -huh. En hoe lang duurt een behandeling? Dat verschilt ook weer per hond. Nou, stel, ik kom met labradoodle. Ah, ongeveer anderhalf tot twee uur. Ja, ja. En dan... Ja. Dan is het uh, lekker wassen, drogen, dat hij mooi uit klit is helemaal. En dan in model knippen. Ja. Ja, zij houdt er niet zo van hoor, mijn hond. Nee, heel veel niet. Nee. <laughs> Sloten en zee en zand is leuk, totdat ze in bad moeten. Ja, ja, ja. Ja, ja wij doen het altijd uh, uh, elke acht weken uh, trimmen en dan uh, tussendoor uh, uh, één keer uh, wassen. Ja. Thuis. Ja, nou, dat kan eventueel nu ook hier. Ja. Geen rotzooi in de eigen badkamer of geen, niet alleen met koud water was in de tuin. En heb je zo'n blower? Ik heb ook een blower, ja. Een waterblazer. Daar blaas je al het water en vuil mee uit de vacht. Ja. En ook eventuele kleine klitjes die erin zitten in de vacht. Dus dat kan er allemaal uit. Oké. Okay. En uh, nou ja, wat, wat, uh, wat is de reactie uh, tot nu toe? Nou, heel positief eigenlijk van iedereen. Ik heb nog niemand gehoord die zei van, nou, wat ga je nou doen? Nee, eigenlijk heel erg leuk. Ik heb ook inderdaad al wat klantjes lopen, links en rechts. Ja, het, het begint nu te lopen. Dus ik hoop dat het gewoon lekker zo doorgaat. En dat ze me straks ook echt voor het wassen kunnen vinden. En is Diana Witte altijd een uh, 10-trimster geweest? Nee, Diana Witte is 25 jaar verkoopster van badkamers geweest. Ach, je meent het. <laughs> en uh, door, door covid en een burn-out thuis komen te zitten. En toen dacht ik van, wat moeten we nu ja. En omdat we ook nog een zoontje hebben van zes, heb ik besloten om iets meer mijn tijd zelf in te kunnen delen. Dus iets te gaan doen wat flexibeler is. En daar heb, daarvoor, daardoor heb ik eigenlijk hiervoor gekozen. En heb je een opleiding gehad? Ja, ik heb uh, bij het, uh, het Huisdierkennisinstituut mijn opleiding gehad. En ik heb uh, praktijkopleiding gehad van een uh, trimster die een uh, salon had in uh, IJmuiden en nu in Velsenbroek zit al twintig jaar. Dus ik ben daar heel blij mee. Ja, het is best een uh, hele lastige uh, opleiding hè? Ja, want je moet a moet je alles van de honden af weten... maar je moet ook uh, de meeste rassen kennen... en ook nog eens weten hoe ze erin moeten worden. Ja. Ja. Uh, en daarnaast heb ik ook mijn EHBO voor honden en katten. Dus als er wat gebeurt in de salon of als er iets is met de hond... dan uh, is het ook meteen opmerken en uh, daarnaar handelen. Ja. En er is nog volop plek voor nieuwe klanten, heb ik begrepen. Ja, zeker. Ja, verwacht niet als je vandaag belt dat je gisteren aan de beurt bent... maar met twee, drie weken op dit moment kunnen we alles nog gaan plannen. Is het zo druk, joh? Ja, het is heel, heel lekker druk geweest al. Wat gaaf. Ja, heel blij mee. Ja, dat begrijp ik. En, ja, ik zou zeggen, allemaal bel. <laughs> <laughs> nou ja, de feestelijke opening is uh, gaande op dit moment. Ja. En uh, dat duurt tot, uh, tot uh, vier uur vanmiddag, hè? Ja, klopt. En dan iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen. Uh, we hebben een, uh, een kopje koffie in de ochtend of een theetje En we hebben, vanmiddag hebben we lekker een borrel erbij. Dus ik zou zeggen, kom alle lekker kijken. Ook als je geen hond hebt, ben je, als je nieuwsgierig bent, mag je ook gewoon komen. Ja, ja. Nou ja, <lacht> dat is natuurlijk ook altijd leuk. Ja, toch? Ja. Uh, zijn er nog dingen die uh, we vergeten zijn? Nou, ik denk het op dit moment zeker niet. Nee, want uh, ja... Hey. Ik vind... Beach Dogs kocht straat 19, in. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja, precies. Beach Dogs. Ik hoop dogs. wel mensen te zien. Ja, ja. En, en, beach Dogs do met een Z. En je hebt ook, je hebt ook een, uh, een website? Ja, de website is onder constructie. Ik heb wel op dit moment een Facebookpagina. Ja. En zoals ik al zei, het is Beach Dogs met een Z. Dus dat is wel belangrijk. D-O-G-Z, D -D ja. Yes. En uh, Instagram Beach Dogs 023. Okay, nou, uh... En als straks de site dan online is, dan komt dat weer op mijn Facebook en alles te staan en daar staat ook alles bij. Ja, nou hartstikke leuk. Ik ben uh, ik ben nu al enthousiast. Nou, dat is fijn, ik ook. En we komen zeker <lacht> langs. <lacht> Kijk, ik hoor, ik, hoor er, ik hoor de klant al op de achtergrond. Dat klopt. en mijn man, die, die, vindt dat, die is ook enthousiast. Ja, nou hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Super. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. En maak er wat moois van. Gaan we zeker doen. En graag tot ziens. Dank graag tot ziens. Oké. Okay, bye bye. Okay. Bye bye. Stukje muziek. Marja. Kleine Dirkie had een hondje door een auto overheen, Met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak. Had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht. Opgepakt en thuis gebracht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 Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zich ouwe, geef uw hekje een stukje krijgt. Man, je moet een viel af voor hem laten bouwen. Kleine mintje het jongste zusje, noemde hekjes smalend, vieserik Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig, en dan kreeg hij traterkop. Het is vies, kijk je hem al liever naar jagen. Eens beet Hek in misjes pop, De meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide, valse salamander. Raak dat bijste nog eens aan, dan zeg je Als die slaag krijgt, is van man en van geen ander. Hek leefde ongestoord, te midden van conflicten voort. Schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Pootje was weer gecureerd Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten En nou was die Reuzebrani. Vader zei soms klaanserpint Zo'n bijst is toch intelligent Ja, zijn moeder gaat er mijn naar Sarasani Na zes maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer Bertens het oudste broertje zag het en riep kijk eens maar de zwijn Op de trepenstoelen moe hij greep een hamer Wierp die hekje naar zijn kop het beestje vloog schuimbekkend op Viel toen neer op dat moment kwam Dirkie binnen Bleef als vastgenageld staan Keek lijkwit zijn broertje aan Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen Zacht als was een kostbaar klein Heeft toen Dirk het verstarde beest. Naar zijn hoekje op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groef je in het vondelpark een kuil. In een eenzaam landje onder iepe bomen. Met een snuitje bleek als was. je Hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie. Het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen geduld. Arme dieren, ze hebben jou thuis nooit begrepen. Een bijzonder triest verhaal. Ja. Van, van, zielig. Van, van, ja, Het heel is zelfs waar, die begraven lag. Echt waar? De... ja. Ja, oh, ik leefde zo mee met dit nummer. Ja, ja, ja, maar jij werkt ook op de uh, dierenambulance hè? Ja. ja en dus, dus ja, jij bent natuurlijk heel erg begaan met dieren. Ja. Maar ja, en, en uh, ja, dat vind ik wel uh, heel bijzonder. En uh, dit liedje heeft een, misschien wel alles uh, aangewakkerd. <laughs> wie weet. Het weet ik eigenlijk niet. Nee, het zijn eigenlijk de paarden geweest die het gedaan hebben. Okay, okay. Vijf jaar dat ik begon met ponyrijden, 40 ja, ja. keer afgevallen de eerste les. En dat vond ik <laughs> helemaal geweldig. <laughs> ja, het is, uh, ja, het is een mooi lied. Echt waar. Het ja. was uh, Wim Sonneveld natuurlijk. Ja. En uh, Hoe heet hij ook weer? Uh? Het hondje van Dirkie. Het hondje van Dirkie, dames en heren. U weet, u weet het. <laughs> <laughs> Even heel wat anders. Uh, we hebben net gelezen in de, in de Zandvoortse krant. Uh, alsnog groen licht voor uh, de verhuizing van het museum. Uh, uh, ja, het het, het, het, het Museum gaat naar de HDMZ. Uh, wat vind je ervan, Marja? Ja, ik moet nog even kijken hoe het uit gaat pakken. Er is weinig loop daar natuurlijk. Hè? En waar, ja. waar ze nu zitten, heb je veel meer aanloop. Ja, ik... ja dat, is, dat is misschien wel waar. Maar wellicht komt daar verandering in. Ja. Omdat het uh, uh, museum ja. daar komt. En uh, ja, we weten allemaal, het is uh, in, in de Louis-Davidstraat... En uh, dat uh, het nieuwe pand, wat, uh, wat een hele tijd leeg heeft gestaan. Ja. En uh, ja, de, de, de, de raad heeft, uh, heeft het goedgekeurd. Dus uh, ja, ik vind het wel een goed verhaal, denk ja. ik. En uh, wellicht kunnen we dan met uh, het Gashuisplein wat, wat, wat meer dingen gaan doen. Of ja. andere dingen. Ja, dat zal mooi zijn. Dus dat zal wel mooi zijn. En, uh, de, ja, er zijn uh, we gaan het straks ook allemaal horen van uh, Jan-Jaap de Kloet in de Tweede Uur. Die heeft uh, uh, natuurlijk heel veel uh, plannen en, uh, en nieuwe dingen. En uh, het, het, het, uh, het casino is natuurlijk gekocht door, uh, door de gemeente. Ja, spanning en sensatie, dames en heren. We gaan uh, nog één plaat draaien. En daarna gaan we luisteren naar uh, een meneer. En die is. Uh, die is, uh, even kijken, uh, even kijken, uh, Geert Polmans. En uh, ja, die, uh, die is uh, uh, uh, verantwoordelijk voor de nieuwe Game State-staten. Maar we gaan van hem horen hoe hij het uitspreekt. Ja, ging niet lopen met uh, True Colors. Hartstikke goed. Zandvoort elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja en uh, dat was uh, Cindy Lopper en True Colors. Uh, aan de telefoon uh, Geert Polmans en Geert Pol Polmans is uh, verantwoordelijk voor de nieuwe Game Staten. Zeg ik het zo goed? Nee, dat zegt je niet goed. <laughs> game Gamestate. Game state. Yes. Oké, okay, ja, het is dus gewoon in het Engels. Ja, nou, dat is, uh, dat is dan duidelijk. Uh, daar zijn we dan ook. Hé, hey, het is uh, wel heel mooi geworden, hè? Ja, zeker. Echt een, uh, een locatie voor ons om trots op te zijn. Ja, het is het lelijkste gebouw van Nederland, maar uh, met de leukste uh, uh, spellen te spelen. Ja, tijdens uh, het openingsfeest zei onze uh, CEO. Uh, Rolf Veldmeijer zei het mooi... het is misschien wel het lelijkste gebouw van Nederland... maar nu is het ook het leukste gebouw van Nederland. <laughs> wat, kan je er allemaal, uh, wat kunnen we er allemaal doen? Uh, ja, van alles. Je hebt dus de uh, arcade... zoals die er eigenlijk vroeger ook was. Mm -hmm. uh, maar dan met echt... allemaal mooie, moderne, nieuwe spellen. Uh, en dan heb je... Uh, op de... op die, ja, hoe noem ik het... de vliegende schotels, noemen wij ze... Uh, bij ons. Uh, daar heb je uh, uh, bargames. Dan kun je gaan darten, poelen. Uh, shuffleboard, uh, Flipperkasten. Uh, als je van, die, uh, van die spellen. Uiteraard kun je daar een lekker bitterballetje bij eten. En een, uh, en een drankje bij drinken. En dan is de bioscoop natuurlijk weer open. Ja, dat is wel helemaal top hè. Want uh, ik heb er ook gezien dat jullie twee topfilms hebben op dit moment: uh, Formule 1 en uh, Superman. Ja. Yes. Uh, ja, het is wel heel bijzonder dat dat, uh, dat, dat weer open is. Uh, uh, hoe is het allemaal in zijn werk gegaan? Ja, uh, hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, uh, het is uh, vorig jaar ergens begonnen. En uh, toen uh, is de, de, de nieuwe eigenaar van het pand, gedeeltelijk uh, eigenaar van het pand, Payam, eigenlijk bij uh, Roel uitgekomen. En met de vraag van hij. Hey, als het uh, straks beschikbaar is, zou jij niet een, uh, een gamestate willen hebben in dit iconische pand. En voor Roel was het eigenlijk, ja, net zoals voor heel veel mensen in Zandvoort natuurlijk, een, een herinnering uit zijn jeugd van dat je daar kwam. En dat, dat, ja, dat als je in het circus was, was het een uh, was het een leuke tijd. En uh, ja, toen, toen wou Roerbo het eigenlijk ook direct doen. Dus toen uh, ja, is, het, is het gaan lopen en uh, ja, nu een, een jaar te later uh, is er ineens een gamestate en, en een bioscoop. Ja. En hoe, hoe lang bestaat het pand al? Weet u dat? Oh, dat ergens eind jaren 80, begin jaren 90, geloof ik. Oké. Okay. En, en gamestate is een, een Nederlandse keten van arcadehallen... met vestigingen in Nederland en België, Duitsland, Slowakije Slo Slovak en Polen. Hè? En in Nederland wordt, de, wordt... Ja, dit is de negende vestiging al in, in, uh, in Nederland... Wat? In de vestiging al, ja. Ja, wat maakt, wat maakt Gamestate uh, zo bijzonder? Ik denk dat het uh, uh, een stukje voor, voor, voor mensen van mijn leeftijd... Het is een stukje van terug naar vroeger, van hé, hey, dit is er nog. En uh, hoe leuk dat we dit nog steeds allemaal kunnen doen. Dus dat zijn de bekende spelletjes die je vroeger al kon doen... maar dan in een modern jasje... En ook voor de voor de voor de jeugd, en voor de kinderen, het blijft gewoon fantastisch om voor zo'n apparaat te staan en een balletje te kunnen gooien of een knopje te kunnen drukken. En dat is ja dat blijft gewoon, uh, gewoon leuk voor alle leeftijden. En de, de kosten vallen eigenlijk ook wel mee. Hè? Je, je, je betaalt credits, hè? Of je, je betaalt in credits. Ja, dus je koopt een pasje, ja. daar staan uh, credits op en daarmee kun je uh, de, de spelletjes starten. Oké, okay, het goedkoopste spel kost 25 cent en het duurste 2 euro. Dat valt op zich wel mee. Oh, daar dat raak je me dingen. Da, daar, heb ik, uh, daar heb ik zo even geen weet van hoe dat. Uh, oh, <laughs> en er is ook een kindercasino, hè? Nee, nee, nee. Nee? Nee, hey, dat zijn termen die, uh, die vind, ik niet, uh, vind ik niet leuk. Okay. Vroeger was daar een casino. Ja. Dat is nu natuurlijk niet meer. We hebben geen, geen gokautomaten meer. Nee. Um, en wat het nu is, als je die spelletjes speelt, komen er tickets uit. En als je dan uh, klaar bent en je hebt, uh, je hebt je bezoek afgerond... dan kun je met die tickets nog een leuk prijsje uitzoeken... om mee naar huis te nemen als aandenken. Oké, okay. je kan het een beetje vergelijken met een soort van uh, uitgebreide uh, kermis. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, zo kun je het een beetje zien. Maar, uh, maar dan zijn dat allemaal spellen die, die je normaal niet op een keer met zou vinden. Nee, precies. Natuurlijk wel een, een grijpkraan en van die dingen. Maar, mm -hmm. maar wat, wat, wat, is, wat is het uh, populairste spel? Oeh, dat is een hele goede vraag. <laughs> um, de grijpkraan zijn altijd populair. Air hockey is heel populair. Uh, dat is op zo'n tafel, hè? Met, uh, met, uh, met van die, uh... Ja, dat je met zo'n zo pluk, zo'n zo schijf... Uh, op ja, op de lucht. speelt ja. om, uh, om, uh, ja, om te winnen. Ja, ja, ja. Uh, maar weer welke het absoluut populair is. Dus volgens mij zijn ze allemaal populair. Ja, ja. En het, het, de flipperkasten zijn... Ja, de jeugd kent natuurlijk geen flipperkasten, hè? Nee, dat is inderdaad uh, niet iets wat uh, onder de jeugd nog... Uh, nog bekend is. Maar uh, daarom hebben we ze hier ook uh, bij de bargames gezet, want als je gaat darten en je ziet die flipperkast staan, dan heb je daar ook zin in. Zijn jullie niet bang dat uh, de, de, de, de mobieltjes en de, de, de iPads uh, zeg maar een deel van jullie, uh, van jullie gaming uh, overnemen? Nee, dan was dat al gebeurd, want dat is, je kunt natuurlijk al jaren op je telefoon spelletjes spelen, mm -hmm. maar er gaat niks boven zelf voor zo'n machine staan, voor zo'n Rood apparaat staan en dan het spelletje spelen. Ja, ja. Uh, dat kan uh, nooit vervangen worden door een klein schermpje. Nee. Maar zijn er ook uh, spellen waar je je telefoon bij moet gebruiken? Nee. Nee. Dat is, uh, nee dus dus je, je kan je telefoon thuis laten. Precies. En dat zien we ook dat uh, zelfs uh, de jongere doelgroepen echt minder op hun telefoon zitten als ze eenmaal binnen zijn. Ja. Omdat uh, ze gewoon engaged zijn met de spellen. Ja. En uh, even uh, over de bioscoop. Um, Hoeveel, uh, hoeveel um, uh, tijd is die, hoe, hoe vaak is die open? elke dag open. Ja. En zeker nu in de zomerperiode draaien we uh, vier films per dag. Okay. De eerste begint dan rond 1 uur half 2, ja. uh, afhankelijk van de dag. Um, en dan hebben we in de middag twee familiefilms en in de avond twee echt blockbusters. Zo kun je uh, vanavond kun je naar uh, Jurassic World Rebirth en uh, Superman. Oké. Okay. Uh, morgen is de, de Formule 1 film. Uh, en zo draaien we ook nog één uh, of twee keer per week... Uh, uh, een documentaire of een meer arthouse film. Uh, zo hebben we nu uh, Ocean met uh, David Attenborough. Die draait deze week. En volgens mij op mijn hoofd ook morgen... De uh, Salt Path, een uh, hele mooie film. Dat is toch wel heel erg de moeite waard. Zeker. Ja, en uh, hoe, hoe maken jullie duidelijk welke films er uh, te bekijken zijn? Uh, je kunt dat vinden op uh, onze website. Ja. Uh, we zullen dat ook elke week gaan publiceren op uh, onze social media. Uh, en als je bij ons binnenloopt, dan uh, zie je bij, als je bij de bioscoop naar binnenloopt... zie je daar een groot scherm hangen waarop het programma zal staan. Ja, niet in de Zandvoortse krant. Um, heel graag. Ja, ik zou het doen. Ja. Maar... <laughs> ja als u uh, hoort aan mijn accent, kom ik niet uit Zandvoort. Nee, waar komt u vandaan? Limburg. Limburg, ja, dat is, uh, dat is best van Zandvoort uh, vandaan. Dat is een stukje rijden. <laughs> een ja. stukje rijden, ja. Maar uh, u woont wel in Zandvoort of ook niet? Nee, ook niet. Nee, Ik woon ook uh, nog in Limburg. Oké. Okay. Maar, ehm... Um... Uiteraard hebben we een locatie-manager uh, daar die, uh, die wel uit, uh, uit de buurt komt uit Overveen. Oké. Okay. Uh, en uh, die gaat het uh, de dagelijkse business daar uh, draaien. Mm -hmm. En wij zullen hem ondersteunen vanuit het uh, hoofdkantoor in Limburg. Ja. Hey, en de, de bioscoop wordt ook uh, um, uh, vrijgegeven beschikbaar voor privéverhuur... zoals kinderfeestjes of bedrijfsuitjes. Zeker, ja. Ja, dus, ja, je, dus je als... Kunt, als bedrijf kun je zeggen: Van nou, ik wil uh, daar mijn, uh, mijn feest hebben. en dan uh, kan je de hele bioscoop afhuren. Uh, Zeker, ja, dat kan. Goed ik voor jou. Huur ze gewoon als, uh, als, uh, als ruimte om je, je, je, uh, je presentatie te geven. Mm -hmm. um, um, een feestje in de zaal zelf, dat zou ik uh, op een andere plek doen in, in, in het pand. Maar uh, dat kan wel als onderdeel daarvan zijn. Uh, en ja, dat kan natuurlijk ook heel verzorgd uh, worden gedaan. Ja. Jullie hebben best veel uh, uh, uh, gerenoveerd hè, in het pand. Zeker, ja. Was dat nodig? Ja, dat was zeker nodig. Ja, was het verouderd? Het was zeker verouderd. Ja, dat is ook niet gek natuurlijk. Het pand uh, heeft heel lang uh, dezelfde uh, uitbater gehad die uh, het goed heeft onderhouden. Maar ja, als je dan zo'n heel nieuw ding erin gaat doen, dan kun je beter uh, zorgen dat het... Uh, uh, op dat moment even allemaal vernieuwd wordt. Ja. Dus uh, ja, dat heeft wel uh, wat voeten in aarde gehad. Ja. Is de buitenkant ook, uh, zeg maar, aangepakt? Uh, ja, niet helemaal. Uh, volgens mij moeten er ook nog wel wat werkzaamheden gebeuren aan de buitenkant. Maar uh, ja, je wilt wel al een, een, een nieuw likje ver zien bij de ingangen. Dat zeker. Ja, ja nou helemaal leuk. Ik uh, wens u heel veel sterkte en succes met uh, Gamestate State. En uh, ja, de grootste Nederlandse vestiging in het uh, voormalige circus uh, Zandvoort... Uh, is nu klaar. Is gebeurd. Zeker, ja. Dus, dus kom allemaal naar de bioscoop en spelletjes spelen. Helemaal leuk. Ik uh, ga zeker een keer komen. Super. Nou, heel veel succes en de groet in, uh, in, uh, in Limburg. Dankjewel. Oké, okay, fijne dag. Bye-bye. En dan nou, gaan we... Hebben we. muziek en natuurlijk filmmuziek, uh, hè? Ja, natuurlijk. Ja. welke? Rocky. <laughs> Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. Eye of the Tiger van, eh, uh, van, eh, uh, wat? Survivor. Ja, Survivor, dat was het. Dat was ik even kwijt. Hé, hey, luister eens, er staat. Uh, heb je het gelezen? Heb je de Sandse krant gelezen? Nou, eigenlijk niet, nee. Nou, er staat in, in, in de middenpagina: heel Plan Noord. Het van Duingebied tot aardappelveldjes naar gezellige Woonwijk. Het is zo grappig om te, die oude foto's te zien van hoe het was, hoe Plan Noord eigenlijk uh, uh, ja, gemaakt is en uh, bedacht is. Eh. Uh, en, en nog steeds is het een hele leuke buurt, ja. waar mensen, want ik loop er regelmatig doorheen. En het is echt, uh, ja, het is heel erg, uh, een hele, hele leuke buurt. Wat dat betreft, uh, in 1923 kwam daar uh, verandering in. Toen werd besloten om de onbebouwde gedeeltes te bebouwen met een huisblok onder de naam Plan Noord. De, de, tegenwoordig is de be, be, is het bekend als oud-Noord. Ja. <laughs> en en uh, nu nieuw Noord kennen we natuurlijk ook allemaal. Ja. Dus uh, zullen we nog één uh, vrolijk liedje? Oh, eh, Katrin, nee, nee. ik ik heb nog één. Uh, we hebben de, we hebben de uh, interview met de burgemeester. Oké, okay, oh. Ja, ja. maar één, één uh, klein bericht nog. Het doorlaatbewijs voor de Formule 1, uh, om uh, in Zandvoort te mogen uh, rijden. Die wordt volgende week uh, verzonden. Dus uh, heeft u een parkeervergunning of kenteken. En staat uw kenteken in Zandvoort geregisseerd, dan krijgt u hem automatisch. Ja. Altijd handig om te weten. Ja, inderdaad. Nou, we gaan nu ja. luisteren naar de burgemeester, naar een interview die uh, Rut Oei. Met haar maakte van uh, haarlem 105. Over, uh, ja, over het afgelopen jaar hoe dat gegaan is. Laten we luisteren. Goedemorgen, Zandvoort. Op ZFM. ZFM. Dit is de laatste uitzending van Haarlem vandaag voor de zomerstop. Maar voor Zandvoort is er alles behalve sprake van een zomerstop. Die maken zich juist op voor een vrij druk en zonnig zomerseizoen. Toch is dit een mooi moment om met de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg, terug te blikken op afgelopen jaar. Een eneverend jaar op heel veel vlakken. David, goede uh, uh, avond is het nu net. Goedenavond. Wij avond. hebben altijd de afspraak dat we je en jij... Uh, dat, ja, nou ja. Dus als het goed is ook graag nu, toch? Zeker. Mooi. Um, ik zei het net al, het was een enerverend jaar en jou inmiddels ook best aardig kennende. Vind jij dat in alle opzichten een ander statement, denk ik zomaar? Nou, er is veel gebeurd. Dus um, wat dat betreft uh, is het, uh, het, is, het is nooit stil uh, in, in, in Zandvoort, gelukkig niet. Want uh, we hebben hier altijd uh, een hoop mensen overvoer en een hoop reuring. Uh, maar goed, um, ja, als je hem even breed vertaalt, is de wereld natuurlijk heel, uh, heel rumoerig. Um, en tegelijkertijd uh, is het ook wel weer altijd mooi om te, te constateren dat ja, het werk hier ook gewoon allemaal doorgaat uh, in, in deze badplaats. En de mensen nog steeds deze kant op komen. Ja, want in het, Je zei het net al, zowel landelijk als geopolitiek is het wat onrustig. Elk op zijn eigen uh, manier. In hoeverre zie je dat terug in de samenleving? En is het wel belangrijk om ook in de lokale politiek... of als burgervader daar alert op te zijn? Ja, je ziet natuurlijk een aantal dingen. Dat is aan de ene kant dat, uh, even als ik hem vertaal naar onze rol als gemeente... is het natuurlijk heel lastig als er in Den Haag een kabinet valt... en dan uh, verkiezingen komen en weer opnieuw geformeerd moet worden... Want dat betekent dat in feite allerlei vraagstukken die er, die er liggen, blijven op de plank. Um, en is men meer nu daar met elkaar bezig dan uh, de oplossingen te verzinnen. En op het VNG-congres uh, sprak Sharon Dijksma, de voorzitter van de VNG... Eigenlijk een beetje de, de woorden van ja, we staan er als gemeente echt alleen voor, maar dat kunnen we. Um, als we het niet van Den Haag kunnen verwachten, dan moeten we er maar gewoon zelf mee aan de slag. Um, dus dat merk je heel erg. Wat tegelijkertijd ook uh, mij altijd heel erg opvalt, is dat er landelijk heel veel een hele gepolariseerde taal uh, gebezigd wordt... Uh, en dat je dat eigenlijk op straat bijna niet tegenkomt. Mensen uh, over het algemeen van goede wil zijn, uh, van mening kunnen verschillen, maar dat op een hele goede manier met elkaar uitspreken. Natuurlijk zijn er echt splijtpunten in de, in de samenleving die hard tegenover elkaar staan. Maar over het algemeen is er ook heel veel begrip voor elkaar. En uh, dat vind ik heel jammer, want juist lo lokaal, als ik zie hoe we dat uh, hier ook in Zandvoort met elkaar doen, um, ja, is dat wel, wel zoals het zou moeten ja, wat wel heel mooi aansluit eigenlijk en gelijk ook het bruggetje, uh, want net kwam naar buiten dat er uh, meerdere aanhoudingen, uh, zijn, uh, uh, zojuist, ja, aanhoudingen zijn gedaan uh, in verband met uh, straatroven. En daarbij was de gezamenlijke aanpak bij basisteams juist essentieel. Dus het samenwerken om iets te bereiken. Hoe, hoe zit dat precies en hoe belangrijk is dat dus gebleken? Nou ja, wat je, wat je ziet is dat... Kijk, wij hadden hier uh, in, in, in Zandvoort, Heemstede, Haarlem en Bloemendaal uh, de afgelopen maanden echt een, een aantal forse straatroven. Waarbij uh, veel jonge kinderen beroofd werden van dan wel hun kleding, dan wel hun telefoon. Uh, en wat je ziet is dat het dan heel belangrijk is om... Uh, we werken natuurlijk in een, in een team Kennemer-Kust, er is dus ook een team Haarlem, er is een team uh, IJmond dat die heel nadrukkelijk met elkaar samenwerken. Dat je ook ziet dat het, uh, het ontzettend belangrijk is om een jongen echt met, met de mensen die de jongeren goed kennen de contacten goed te onderhouden. Um, en ook daar geldt dat het overgrote deel van de jongeren is van goede wil en er zijn er een aantal die, die, die rotzooi schoppen. Um, ja, en dan, dan echt integraal dat aanpakken en niet alleen maar op je eilandje zitten leidt dan tot resultaat. Dus ik ben heel blij dat ik uh, het bericht ook kreeg dat er nu een aantal aanhoudingen zijn verricht die ook rechtstreeks te linken zijn aan een groot aantal van die straatroven. Dat betekent niet dat het werk over is, want ja, waar, waar, waar de ene wordt opgepakt kan er altijd weer een andere opstaan. Dus dat betekent dat het toezicht uh, en ook, ook die verscherpte maatregelen en ook met jeugdagenten werken, uh, dat dat gewoon doorgaat. Maar het, het, het loont om daarin samen te werken. Ja. Wat ik ook opvallend vond is ze zijn gisteren aangehouden en ze worden morgen uh, voor, uh, voorgeleid bij de rechtercommissaris. Dat snelrecht, dat lijkt me ook heel, uh, een hele positieve wending. Nou ja, het gaat hier om minderjarigen en dan is het wel ja. belangrijk eh, om zo snel mogelijk klaarheid te krijgen over uh, heb je de juiste mensen voor je of niet. Uh, want je wil ook voorkomen dat de mensen die uh, eventueel onschuldig ergens voor worden aangehouden dan uh, eindeloos vast blijven zitten. Want uh, ja, het gaat ook al zijn mensen die verdacht worden van dit soort uh, uh, zaken, het blijven minderjarigen dus ook kwetsbare mensen. Ja, ja, ja, ja, wel toch altijd dan schokkend als blijkt dat inderdaad meerdere straathoven. ze zijn nog verdacht, ze zijn niet veroordeeld, maar dat dat dan minderjarigen ja. zijn. Ja. Uh, um, uh, nog even terug hè, naar, naar de Zandvoortse politiek, want daar heeft het afgelopen jaar ook uh, ja, meerdere dingen uh, afgespeeld. Jong Zandvoort die zich terugtrok uit de coalitie. Uh, wat betekent dat ook we afscheid moesten nemen van de wethouder Martijn Hendricks, uh, uh, uh, de. OPZ die uh, voor de rest afstand nam van hun wethouder. Heeft heel veel gespeeld. Wat waren voor jou um, de grootste hobbels? Maar wat waren daarin ook weer, weer de, juist, de mooiste dingen die jullie wel hebben weten te bereiken? Ja, wat, wat ik. Laat ik zo zeggen, politiek uh, kan rumoerig zijn, en zeker in Zandvoort. Uh, en um, ja, toen, toen jij mij vroeg van wil je eens even terugblikken... toen dacht ik wat ik het mooie vind is dat als je kijkt het, het is rumoerig en uh, het rommelt... en tegelijkertijd het werk gaat wel gewoon door. Uh, Zandvoort wordt bestuurd, uh, we nemen beslissingen... Uh, we zorgen dat het dorp er goed bij ligt. Uh, ik vind wat ik zelf een enorme uh, uh, ja, mooie ontwikkeling vind... is dat we eigenlijk met behoorlijk wat lef en bavour uh, het casino hebben aangekocht... Dat is natuurlijk voor een gemeente als Zandvoort een enorme aankoop. Uh, het casino sloot. En we hebben echt door snel handelen door het voorkeursrecht uit te vestigen, zodat wij het eerste recht van koop hadden. En ook snel te handelen hebben we dat aangekocht, zodat je ook in dat gebied de regie in handen krijgt. Dus dat vind ik het mooi. Het, het, het rommelt. En uiteraard, politiek kan onrustig zijn. En tegelijkertijd, als ik ook kijk naar hoe de afgelopen... Hele warme periode die, die ook in Zandvoort altijd spannend is. Ja. Uh, ja, toch met echt, met man en macht gezorgd hebben dat het, uh, dat het beheersbaar blijft. Dat ga, het werk gaat gewoon door. En, um, en, de, en, en de politiek uh, is, is zeer betrokken. Dat is het mooie van de Zandvoortse politiek. Emoties kunnen hoog oplopen. Mensen kunnen elkaar ook echt in de haren zitten. En tegelijkertijd, ja, uh, ook, ook na zo'n periode van wat turbulentie... zie je dat altijd, altijd iedereen er gewoon voor staat om dit uh, doorbestuurbaar te houden. Is dat een beetje de kracht van uh, Zandvoort? De lows are low, maar de highs zijn ook echt high. En, ze, en zelfs na een low wil je juist extra snel die high bereiken. Nou, wat ik altijd, ik vergelijk het altijd een beetje met het weer hier, dat, in tegenstelling tot andere delen van het land. Het waait hier drie keer per dag open en dicht. Het kan hier regenen, de zon kan gaan schijnen, het, uh, het verschilt echt per uur tot uur. Ja, en dat zie je ook een beetje terug in de politiek en dat maakt het ook wel mooi. En, uh, en uh, waarom ik ook zo graag in deze plaats uh, burgemeester ben. Wat, wat, zijn, uh, wat zijn de grootste uitdagingen waar je als gemeente mee te maken hebt gekregen? Ja, het is natuurlijk heel breed. Uh, wat, wat in Zandvoort natuurlijk heel belangrijk is, is dat we echt uh, moeten zorgen dat we kunnen blijven bouwen. Uh, dat is geen sinecure. We zitten echt helemaal ingesloten in natuurgebieden uh, aan de ene kant. En tegelijkertijd um, ja, zie je dat er, dat er allerlei maatregelen zijn die het heel ingewikkeld maken om ook, uh, om ook te investeren. Um, en ja, mensen willen wel graag in Zandvoort wonen. En mensen die in Zandvoort wonen, of kinderen die in Zandvoort wonen, willen hier ook graag blijven wonen. Dus ik denk dat dat is een uitdaging. Um, over stikstof, ja, het blijft voor ons heel erg koffiedik kijken hoe we daarmee uh, om moeten gaan. Dus uh, alles wat er aan duidelijkheid uit Den Haag daarover kan komen, zou natuurlijk prachtig zijn. Ja. Uh, en even vanuit mijn uh, optiek als burgemeester uh, zie ik voor de komende jaren een hele belangrijke uitdaging. Dat is dat we minimaal nog 20% groei zullen zien van het aantal strandbezoekers wat op warme dagen deze kant op komt. Nou, dat betekent heel veel op het gebied van mobiliteit, op het gebied van veiligheid, op het gebied hoe houden we dat schoon. Um, en hoe houden we ook dit dorp aantrekkelijk uh, op het moment dat het minder mooi weer is. Daar ligt in ieder geval voor Zandvoort de uitdaging. Ja, en die andere uitdaging die jullie ook hebben, is natuurlijk die spreidingswet waar je aan moet voldoen. Dat houdt de gemoederen binnen Zandvoort natuurlijk ook bezig. Zeker. Nou, we hebben net uh, een bericht uh, gestuurd. Kijk, wij hebben een, een opgave van 94 uh, uh, voor die spreidingswet. Um, hm. en wij uh, vangen 50 zogenoemde statushouders. Dus dat zijn mensen die al in Nederland mogen zijn op in het NH-hotel. Die mogen wij meetellen voor die doelstelling. Voor het overige zijn wij met een uh, andere gemeente uh, in overleg om te kijken van zouden jullie nog wat van de rest die wij over hebben aan uh, wat wij moeten opvangen kunnen overnemen. Dat wij nog wat meer statushouders opnemen. Uh, en zo zitten we in de regio aan tafel um, uh, om die puzzel te leggen. Maar ik zie dat het in vrijwel alle gemeenten, ik kijk naar Heemstede, ik kijk naar Bloemendaal, ja. uh, echt een enorme puzzel is. Um, en ja, de Spijningswet is er. Uh, we zullen daarmee moeten dealen en mee moeten werken en tegelijkertijd uh, ja, zien we daar natuurlijk ook een enorme beperking op, uh, op wat er mogelijk is gezien het feit wat ik net zei dat we ook ja, in Zandvoort een behoorlijke belasting hebben op, uh, als het gaat om het vinden van goede woningen voor onze eigen woningen. Ja, wat eigenlijk overeenkomt, je zegt zowel met die spreidingzet... ...moeten met de andere gemeenten om de tafel. Met inderdaad straatrover ga je met de basisteams om de tafel. Hoe belangrijk is dat we ondanks de polarisatie elkaar veel meer weten te vinden? Zeker in aanloop naar al die verkiezingen. De landelijke verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is essentieel. Wij werken in deze regio ongelooflijk veel samen met elkaar... En dat doen we ook echt in een brede, dus ook echt richting Amsterdam en de omliggende gemeente daar. Um, maar ook op microniveau. Wij kunnen bijvoorbeeld, ik had vandaag een overleg met, uh, met een partij die bij ons de ijsbaan in, uh, in, uh, in Zandvoort uh, verzorgt, grote groep vrijwilligers. Nou, dan zie je dat het bijvoorbeeld essentieel is om, om met het jongerenwerk en met handhaving en met politieafspraken te maken over de overlast die daar soms in de avond ontstaat. Uh, korte lijnen, elkaar kennen. Uh, we zien het ook hier op hele warme dagen op het strand. Elke dinsdag zitten alle partijen bij elkaar. Dat gaat om um, de politie, dat gaat om de gemeente, maar ook om de strandpachters, ook om de reddingsbrigade. En iedereen die een rol speelt in het uh, beheersbaar maar houden. en, het, en het, uh, er echt een mooie dag van maken. als hier honderdduizend mannen op de stand zitten. kan alleen maar als je dat integraal en samen aanpakt. Ja. Nog even hè, met betrekking tot de zomer. want dat is iets wat voor jullie echt een belangrijk ding is. Uh, vandaag was er op het nieuws dat steeds meer mensen uh, vakantie in eigen land vieren. niet meer de noodzaak zien om helemaal naar, naar het buitenland te gaan. Nou ja, met dit weer van de afgelopen week is dat ook niet nodig. Heb je nog een paar. Uh, ...pointers als we naar het strand gaan, waar moeten we op letten? Misschien de geijkte pointers, maar noem ze toch maar eens. Ja, wat ontzettend belangrijk is, is echt als het heel druk is... ...om goed even te kijken naar de mobiliteit. Wat we wel zien is dat er steeds meer spreiding komt over de dag... ...wanneer mensen naar Zandvoort komen en weggaan. Dus de oude pieken van s ochtends, echt hele grote files en s'avonds terug... ...die nemen wat af uh, en tegelijkertijd zie je dat het door de dag heel druk is. Dat is ontzettend belangrijk en wat ik zelf, en dat is echt een zorg die ik heb... Wat we natuurlijk zien is dat er, uh, de bevolking van Nederland verandert. En tegelijkertijd betekent dat dus ook de bezoekers van ons strand veranderen. Um, en dat betekent iets voor de zwemveiligheid. Er komen, er komen heel veel bezoekers die niet uh, ja, van huis uit echt heel goed zwemles hebben gehad. En zwemmen in zee is ook echt iets anders dan zwemmen in een zwembad. Um, ja, en het bereiken van mensen van weet wat het uh, betekent om in de zee te zwemmen. En wat er gebeurt als je in een mui terechtkomt. Um, ja, dat zijn van die kleine, uh, uh, maar hele essentiële dingen om het hier heel goed te houden. Um, en wat ik zelf... ja, het, ik, ik, het, het strandseizoen wordt langer, de dagen worden langer... wij draaien hier voor een belangrijk deel op vrijwilligers als dus het gaat om het, uh, om het veilig houden. De reddingsbrigade is een, een, een, een volledig vrijwillige organisatie. Dat zijn allemaal mensen die met hart en ziel daar werken. Maar goed, met het drukker worden en alle intensiteit die toeneemt, uh, zullen we ook er heel goed naar moeten kijken. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook ja, dat soort partijen uh, hun rol kunnen blijven spelen, ook in de toekomst. Ja. David Monenburg, burgemeester van Zandvoort, uh, dankjewel voor deze toelichting, voor de terugblik en alvast een beetje vooruitblik. En uh, uh, geniet van je zomer. Graag gedaan, en jij ook. Dank je. Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM. Uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur. Zit van de